In juli riep de Tweede Kamer het kabinet op zich terug te trekken uit de ontwikkel- en testfase van de JSF. Volgens de rekenkamer heeft helemaal stoppen ingrijpende gevolgen voor de krijgsmacht. Op een later moment een vliegtuig kopen betekent waarschijnlijk dat langer moet worden doorgevlogen met verouderde F-16's tegen oplopende kosten en minder inzetbaarheid, al dus de onderzoekers. De vervanging van de F-16's ligt ook op tafel in de formatie. De VVD is voorstander van de JSF, de PvdA wil er vanaf. PvdA-leider Samson sprak vanmiddag van een heftig rapport. Het is relevante informatie. We gaan er ook heel goed naar kijken. En uiteraard speelt het ook een rol uh, hierbinnen. De Tweede Kamer gaat akkoord met de versoepeling van de winkeltijdenwet. Daarin wordt geregeld dat gemeenten voortaan zelf bepalen... of en wanneer ze koopzondagen instellen. D66-kamerlid Verhoeven over het voorstel. De kern van het wetsvoorstel is namelijk kort en goed dat gemeenten zelf bepalen... Of zij vrijstelling verlenen op de zondagsluiting en hoe vaak ze dat doen en om welke reden zij dat doen. De initiatiefwet van D66 en GroenLinks wordt ook gesteund door de beoogde coalitiepartners VVD en PVDA. Op dit moment zijn er voorwaarden voor winkels om op zondag open te gaan. Alleen CDA, SP, ChristenUnie en SGP zijn tegen een verruiming van het aantal koopzondagen. De christelijke partijen benadrukken het belang van de zondagsrust. De SP vreest dat door de maatregel grote winkels bevoordeeld worden tegenover de kleinere winkels... die de kosten niet kunnen behappen en moeilijk aan extra personeel kunnen komen. 60 verdachten van de rellen in Haren krijgen een week de tijd zich te melden. De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht... onherkenbaar gemaakte foto's van de reelschoppers getoond. Als ze zich niet binnen een week melden... dan komen de foto's volgende week herkenbaar op tv. In het onderzoek naar de rellen in de Groningse Plaats... zijn al 58 mensen opgepakt. De politie hoopt meer verdachten aan te kunnen houden... door ze onder druk te zetten. De Marconi Uvre Award gaat dit jaar naar radiopresentator Felix Meurders. Aan het eind van zijn programma, de Gids FM, op deze zender... Ville Ferry de Groot, Koos Postema en Arjan Snijders de radiostudio binnen... en vertelde hem het nieuws. Volgens de vakjury is de 66-jarige presentator een icoon van de Nederlandse radio. De Marconi Uvre Award wordt tijdens het radiogala... op donderdag 15 november uitgereikt. Toen besluit het weer. In het zuidoosten van het land breekt de zon soms door. In de rest van het land is het bewolkt. Morgen af en toe regen en het wordt dan een graad of 13. ANWB verkeersinformatie. De A7 Groningen richting Heerenveen is dicht bij Boerakker. Er staat een bus in brand. Het levert 4 kilometer file op tussen Hoogkerk en Boerakker. Het ziet er naar nou uit dat het langdurig is. Rijkswaterstaat denkt tot kwart over drie nodig te hebben om de A7 vrij te kunnen maken. De nasleep van een ongeluk op de A13, vanaf Rotterdam naar Den Haag... staat 4 kilometer tussen en klein Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Alle rijstroken zijn daar weer open. En problemen in Zeeland op de N256 goes zierikzee Aan het einde van de ochtend kantelde daar een vrachtwagen geladen met een kraan. De weg is in beide richtingen dicht, tussen de afrit Kort-Gene en de aansluiting met de N59. En dat betekent in praktijk dat de Zeelandbrug onbereikbaar is geworden. Verkeer wordt nu omgeleid via de N57.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag. Nederland moet doorgaan met het JSF-project. De regering moet stoppen met steun aan de ontwikkeling van de nieuwe straaljagers. De SP is tegen de JSF, GroenLinks is het tegen, D66. Ook tegen doorgaan, doorgaan, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja, doorgaan of toch stoppen met de JSF. Zo gaat het al jarenlang en de onduidelijkheid is nog steeds groot. De Algemene Rekenkamer heeft zojuist een onderzoeksrapport... naar de gevolgen van stoppen met de JSF gepresenteerd. SP-Kamerlid en JSF-criticaster Jasper van Dijk reageert. Meneer van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, doorgaan is goedkoper dan stoppen. Bent u verrast? Nou, nee, het was altijd wel bekend dat uh, er kosten zijn verbonden... aan het stoppen met het JSF-project... aangezien Nederland al tien jaar uh, is betrokken erbij. Dus uh, daar zijn kosten aan verbonden. Uh, 150 miljoen euro, om precies te zijn. Aan de andere kant is aanschaf van de JSF ruim 4 miljard euro. En als we daar nou vanaf zien, dan maken we toch een hoop winst. Bram van de Vlucht was 25 jaar lang voor jong en oud... de enige echte Sinterklaas. Vandaag vertelt hij voor het eerst over zijn ervaringen achter de schermen. Goedemiddag... Dag. Hartelijk welkom. Thanks. Vorig jaar afscheid genomen. Hoe komt u nou de maand december door? Uh, ja, dat is zoals iedereen. Hè. Dat is Jan Splinter, hoe kom je de winter door? Maar uh, ik, ik ben uh, eigenlijk toneelspeler. En ik speel het hele jaar toneel. Uh, televisie en zo. En ik heb uh, ook wel een deel van het jaar Sinterklaas mogen bijstaan. Maar uh, zoals je weet verdwijnt hij op 6 december. Dus uh, er, is maar, er is nog een heel groot deel van het, Nee... Wij vieren gewoon een leuk Sinterklaas thuis. En, uh... nou ja, dat gaat gewoon goed. Dat gaat heel erg goed. Nou en of. Het volgende zal Sinterklaas aanspreken. Hoe ouder we worden, hoe kleiner ons brein. Maar wijsheid komt juist met de jaren, schrijft hersenonderzoeker André Aleman... in zijn boek Het seniorenbrein. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Hoe ouder, hoe wijzer is dus meer dan een volkswijsheid? Ja, het blijkt door wetenschappelijk onderzoek gestaafd te worden. Het is natuurlijk heel moeilijk hoe onderzoek je wijsheid... Maar eh, men heeft recent daar pogingen toe gedaan om dat te definiëren. En wereldwijd kom je toch tot een aantal criteria waar mensen het gewoon met elkaar over eens zijn. Wijsheid is dat je bijvoorbeeld niet alleen oog voor je eigen belang hebt, maar ook voor belangen van andere partijen. Dat je oog hebt voor de langere termijn, niet alleen voor de korte termijn. Dat je oog hebt voor de mogelijkheid van verandering. Nou, zo zijn er een aantal criteria. En als je dan antwoorden van ouderen vergelijkt met antwoorden van jongeren op complexe problemen die hun voorgelegd worden, blijkt simpelweg dat de ouderen vaker kenmerken van wijsheid hebben in hun antwoorden. Dus ze zeggen vaker hebben ze oog voor belangen van andere partijen, voor de lange termijn, enzovoorts. Ja, en dan is Sinterklaas wel heel wijze, want die is heel oud. We maar praten... hij heeft ook een veel kleiner brein weer. Ja, dat is dan weer Dat, dat nou, dan weer wel. Maar hoe, hoe dit, zit? dit zit, horen we allemaal zo meteen. Precies. We praten ook met Ethica Maureen, Maureen C. over de schandalen die we de laatste tijd hebben in de politiek en in de sport. Van Lens Armstrong naar een wethouder in Roermond en de vraag wat macht met mensen doet. Ja, dichter bij de dag vandaag is André Degen. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En als u uw mening kwijt wilt, bezoek dan onze website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter en gebruik dan hashtag DIDD. Ja, we beginnen met Jasper van Dijk, want de Algemene Rekenkamer die heeft vanmiddag een rapport gepresenteerd over de JSF. Moeten we daar nou wel mee doorgaan of niet? En een van de conclusies was, ja, het is wel heel duur geworden om eruit te stappen. Dat kost gewoon 150 miljoen, Jasper van Dijk. En u zei net al, uh, u maakt een snelle rekensom die ik niet helemaal kon volgen, Waarvoor voor excuus, toch maar eruit stappen. Ja, kijk, uitstappen zou uh, 150 miljoen kosten op dit moment, volgens de rekenkamer. Maar aanschaffen kost ruim 4 miljard euro. En je moet de vraag stellen of uh, Defensie op dit moment daartoe over moet gaan... terwijl er al ruim 1 miljard wordt bezuinigd en 10.000 mensen op straat worden gezet. Ja, dus u zegt dat kan wel 150 miljoen kosten, maar 4 miljard is nog altijd meer dan 150 miljoen. Zo so is het. Kijk, uh, helaas is Nederland al tien jaar in dit project verzeild geraakt. Dus er zijn kosten verbonden aan het ermee stoppen. Maar uh, wij vinden ook dat je de vraag moet stellen... heeft Nederland wel zo'n peperdure bommenwerper nodig... Uh, zouden we niet een discussie moeten voeren over de taken van de krijgsmacht en ons ook wat meer bescheiden kunnen opstellen in, uh, in deze discussie. Maar zegt u dan, we stoppen met de luchtmacht? Nee, dat hoeft uh, zeker niet per se. We kunnen in eerste instantie doorvliegen met de F-16. Het gaat, gaat niet zo heel lang meer goed, toch? Daar zijn ook kosten aan verbonden, maar ook vele malen minder dan vandaag besluiten tot aanschaf van de JSF, die met nog veel meer onzekerheden omkleed is. Je kan tot 2029 doorvliegen met de -16. En op den duur zouden wij zeggen... laten we dan eens uh, kijken welke toestellen er dan beschikbaar zijn. Er zijn namelijk nog vele alternatieven. Ook minder dure toestellen. Uh, en op dat moment een vergelijking maken en dan een besluit nemen. Maar niet u dan vandaag... Vond dan niet te laat voordat die toestellen geleverd worden in 2029? <coughs> nee hoor, want dat is nog 17 jaar vanaf vandaag... Dus er is nog tijd zat om uh, een gedegen keuze te maken... en eerst het debat aan te gaan over de taken van de krijgsmacht. Dat Want... heeft de Rekenkamer vandaag ook gezegd. Wanneer dat... zouden we dan willen bestellen, die nieuwe toestellen? Op het moment dat je zegt, van, nou, de F-16 uh, kan, de lucht, kan ja. echt niet meer doorvliegen. Dus dat, is, dat, dat kan nog 17 jaar duren. Dus daar is nog tijd voor. En dan gaan we de discussie aan over de taken... die Nederland in de krijgsmacht, uh, met de krijgsmacht, zou moeten vervullen. En uh, dan moet je dus de vraag stellen dan moet je als Nederland eigenlijk meedoen aan allerlei offensieve aanvalsoorlogen... zoals Irak en Afghanistan, die toch buitengewoon treurig zijn verlopen. Of uh, moeten wij ons niet meer richten op vredeshandhaving... en dus een ander soort krijgsmacht organiseren? En dan heb je ook een ander uh, vliegtuig voor nodig, zegt u, als je daarvoor zou kiezen? Daar kan je dus inderdaad minder agressieve straaljagers voor gebruiken. Uh, en uh, daar kan je bijvoorbeeld meer concentreren op de landmacht. Ja. Ja, toch krijg ik wel ontzettend het gevoel dat het een ontzettend politieke discussie is. Hè? Ik bedoel, ik denk niet dat u dat rapport bent gaan lezen met de gedachte van... nou, als er dan uitkomt dat het geld kost, dan blijven we er maar in. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Natuurlijk is die JSF een buitengewoon politieke discussie. Uh, al moet ik zeggen dat de voorstanders uh, echt altijd vanaf dag één... eigenlijk verblind zijn door uh, de, de wil om dit toestel aan te schaffen. Wat uit de Verenigde Staten afkomstig is. Hè. Vanaf tien jaar geleden, u herinnert zich nog ja. wel, Matt Herben ongetwijfeld. Zeker. En steeds zijn er uh, uh, partijen, zeg maar, meegesleurd in dat besluit tot aanschaf, terwijl er niet eens een kamermeerderheid voor was. Hè? CDA en VVD die willen nog wel aanschaffen, maar de PVV was tegen. De Partij van de Arbeid was tegen. En ook voor deze zomer heeft de Tweede Kamer nog duidelijk uitgesproken... een motie van PvdA en SP stoppen met dit toestel. En ik ga ervan uit dat dat besluit wordt gerespecteerd. Ja, dan komt er vandaag nog een rapport uit van Economische Zaken. En daar staat in dat Nederlandse bedrijven miljarden euro's extra omzet krijgen... en 75.000 man jaren werk... Ja, dat klinkt ook weer aantrekkelijk in deze tijden van uh, crisis. Ja, maar daar wordt nog een opmerking bij gemaakt. Namelijk dat uh, de werkgelegenheid die de JSF creëert... ook vervangen kan worden door ander werk. Het gaat hier om hoogopgeleid technisch personeel. Nederland heeft een groot tekort aan technici. Ook in andere sectoren, de gezondheidszorg, uh, de techniek, uh, de industrie. Daar zou je deze mensen heel goed kunnen plaatsen. Dus in die zin is dat probleem niet heel groot. Maar ja, 75 man jaren werk is 75 man jaren werk. Ja, maar nogmaals, deze mensen kunnen dus ook heel goed op een andere plek. Maar anders zouden andere mensen op die andere plek aan het werk gaan, neem ik aan. Nee, want er wordt ook gezegd dat sprake is van verdringing. Hè? Dus het is of je werkt voor de JSF, of je werkt voor een andere, uh, op een andere plek. En daar zijn dus enorme tekorten ook. Dat weet ook, is ook algemeen bekend. Nederland heeft een groot tekort aan technici. Dus ik zou zeggen, laten we die technici inzetten voor andere sectoren. Ja. Er zijn dus twee rapporten verschenen vandaag. Zijn dat op zich goede rapporten, volgens u? Uh, ja, ik neem aan dat die rapporten... Uh, rapporten met buitengewoon veel zorgvuldigheid zijn gemaakt. Ik heb net een uh, presentatie uh, gehad van mevrouw Stuiveling van de Rekenkamer... Ja. En eigenlijk zei zij: Kijk, welke weg je ook kiest, welk scenario je ook kiest met de JSF, het is altijd omkleed met grote onzekerheid. Mm. En ook als het kabinet besluit tot aanschaf van de JSF, dan zal men de taken van Defensie moeten bijstellen. Omdat men al lang niet meer het oorspronkelijke aantal gaat aanschaffen, namelijk van 125 toestellen. 56 zou het nog zijn. En gaat ik, nu he? terug naar 56. Ja. En dat heeft hoe dan ook gevolgen voor de inzet van de krijgsmacht, die wordt namelijk kleiner. En daar ja. hoor ik Defensie nooit over. Zouden we het debat nog een keer kunnen afronden? Ik word er een beetje moe van als eenvoudige burger van dit land. Ik zou niks liever willen dan dit debat afronden. Ik zou tegen het nieuwe kabinet willen zeggen... waar volgens mij ook de Partij van de Arbeid in zit... Ja. Uh, kijk nog eens goed naar die motie die ze samen met mij hebben ingediend. Denk, ik Denkt u dat ze er afspraken over maken in de formatie? Uh, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Het zal aan de, aan de orde komen. Ik hoorde net de heer Samson dat zeggen in het nieuws. Okay. Uh, dus, uh, maar ik neem aan dat ze ook voet bij stuk houden. Uh, de PvdA. Het standpunt is duidelijk van de PvdA. Stoppen en een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat ook. Ja, maar de VVD is weer voor en die zit ook aan die formatietafel. Jawel, maar dan zou dat dus betekenen dat we voor de zoveelste keer... inderdaad weer doorgaan met dit uh, prestigeproject. Dat wordt gekenmerkt door al die vertragingen. Ja, nee, uw, uw standpunt erover is helder. Maar zegt u, ik hou erover op als we nu een best wordt genomen of u zegt, ik ga door. Als er vandaag wordt besloten om ermee te stoppen, dan uh, hoort u mij dan niet Sch, meer. Nee, mee. dat dacht ik al, ja. <laughs> Heel goed. Ja, goed, maar uh, het is mijn... Uh, het, het standpunt van de SP is duidelijk, Zeker. zoals u zegt, ja. en als het kabinet een onverstandig besluit neemt, dan zal ik dat laten weten. Hey, walk in and sit down. In, while the jukebox is this way Atrus Boy. U luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Jasper van Dijk, kamerlid van de SP... André Aleman, hij is Hessen-onderzoeker... Bram van der Vlucht... eh, uh, ja, ex-Sinterklaas zou ik zeggen... en Ethica Marine Sea. Prachtig, prachtig, prachtig. Een mooie dag kan weer beginnen. Leuk. Zo. Oké. Okay. Ja, letterlijk kwam de Sint de deur, met de deur in huis vallen, brand van de vlucht. Ik hoop dat hij ze nog niet bezeerd heeft. Nee, ik hoop het ook niet. 25 jaar lang speelde u op televisie Sinterklaas? Uh, als je te wil formuleren, uh, ja, maar ik noem het altijd anders. En omdat namelijk, uh, ik vind dat Sinterklaas, daar moet je in geloven. Dat is een spel dat je speelt, dat je erin gelooft. En dan bestaat die. Ja. En dan is het meer geen kwestie meer van spelen. Dan is het meer een kwestie van... Uh, een goede raad proberen te geven, onder zijn baard kruipen... en te merken dat hij nergens naar luistert, die oude, domme man. U, u gelooft in hem. Uh, vandaar ook de titel van uw boek... Sinterklaas bestaat. Precies. Dat, dat komt deze week uit. Prachtig boek met trouwens prachtige foto's. Waarom dit boek... Uh, nou, ja, het waarom is, is in het hele Sinterklaas geloof is een reuze probleem. Om daar antwoord op te geven. Maar de uitgever Lemnis Kaat heeft mij gevraagd om commentaar te geven bij foto's die over Sinterklaas gaan. Omdat, ik, uh, omdat zij dachten dat ik daar wel enig verstand van had. Uh, nou, uit de commentaren blijkt ook dat ik een heleboel geen verstand heb... Van, van wat er allemaal rond Sinterklaastijd gebeurt. Maar ik vond het wel leuk als ik nou toch commentaar moest geven bij foto's... om dan ook iets te kunnen vertellen... Eindelijk, na 25 mm -hmm. jaar, over, uh, achter de schermen van uh, de televisie Sinterklaas. Ja. Waar ik dus uh, 25 jaar adviseur van heb mogen zijn. En om u, zomaar te formuleren. u kent van binnenuit de geheimen rondom Sinterklaas. Ja. Bijvoorbeeld hoe de meter uh, vastzit uh, om storm en wind te doorstaan. Ja, maar daar geeft dit boek weer geen uitsluitsel over. Want dat blijft een geheim. Hmm. Nou ja, want dat wist u ook niet of dat wilde u niet opschrijven als adviseur? Nou, van of ik dat wist. Ik had zelf uitgevonden hoe dat moest. Omdat uh, vroeger, voordat ik die adviseur was, wa was de Sinterklaas... die had een grote paarse uh, zijden sjaal... en die had hij tussen de voor- en de achterkant van de meter zo. En die hield aan zo'n onderkant vast, zodat het kring niet kon afwaaien. Hmm, en, ja. af en ook afvallen als je op het paard stapt, want dan ga je helemaal horizontaal. Hmm. En als je hem dan niet goed vastneemt. Maar, maar ik heb een andere truc gevonden zonder bisonkit. En dat gaat toch heel goed. Maar waarom is dat geheim? Ja, Misschien. omdat Sinterklaas het feest is van de geheimen... en de verrassingen en de surprises maar... en dingen die je niet begrijpt. Misschien Weet heeft jij nieuwe... hoe die op het dak komt dan? Of hoe die cadeautjes door de schoorsteen komen ja, als je geen schoorsteen hebt. Groot, uh, nee. Ja. nee, daar moeten wij geen uitsluiting hmm, nee. over geven. Okay. Ik zal het u, je straks wel vertellen. Oké, okay. okay, u bent gestopt als, laat ik dan maar zeggen, raadgever van de sint. Ja. Uh, 2010 was u bij de laatste intocht van de sint. 2011, In harde 2011 ja. nog wel even op televisie geweest. Uh, waarom bent u gestopt als raadgever? Nou, uh, ja, na 25 jaar vond ik dat 25 jaar wat de was. De wijsheid Vol komt met de jaren, hoorden we net. Ja, dat, en toen na 25 jaar was ik wijs genoeg om dat besluit te nemen. <lacht> <tossimus> Je kunt alle kanten op met mij. <lacht> maar uh, nee, het is, het is meer zo dat we een spel spelen... dat ik dus de raadgever was, dat ik eigenlijk de luis in zijn baard... en hmm. dat we toen een, uh, met de NTR samen een, een, een plan hebben gemaakt... De van als Sinterklaas... Uh, uh, Neemt afscheid van zijn raadgever. En het aardige is dat hij ook geen nieuwe raadgever heeft aangesteld. Dus hij doet het nou verder in zijn eentje. Dus het was... Ja, waarom? Omdat het mooi was. Omdat het ook, eerlijk gezegd, fysiek nogal een, nogal een zware... Uh, ja. aangelegenheid is. U, u en, en je, kunt het, je kunt wel wijzer worden, ondanks het kleinere brein... maar je moet wel het paard opkomen. Ja, En dat ging niet meer zo goed. Jawel, maar ja, voor dat, voordat het niet meer ging... Ja, ja op joh, het, het is, gestopt. Dat is een beetje het feit. Weggaan voordat mensen zeggen van, daar is hij weer. Ja. Die man wordt wel oud. Ja, ja maar daar dat is hij weer. Dat moeten mensen niet gaan zitten. Nee. Uh, Sinterklaas is van alle jaren... Ja, dus dat het, het gevoel van daar is hij weer. Uh, gelukkig, daar is hij weer. Precies, precies. En dus moet hij ook in staat zijn om uh, uh, jong en lenig en ja. uh, liefdevol en uh, van, al dat soort dingen meer. Maar het is, uh, uh, het, het is. Het is op een gegeven moment gewoon mooi geweest. En uh, precies wat je zegt, Sinterklaas is van alle tijden. Ja. En hij blijft ook bestaan. En dat komt niet door mij. Of door zijn raadgever, of door Sinterklaas zelf. Dat komt door dat. Uh, het een feest is en een folklore is die zeer breed gedragen ja. wordt in de maatschappij. En zolang kleuterjuffen beginnen met Sinterklaas op in, de, in groep 1 uh, dat vorm te geven... Uh, zal dat blijven bestaan. Hoe, hoe bent u er ooit ingerold? Uh, omdat, doordat ik uitstaatjes uh, heel goed kende. Want daar had ik mee eindexamen gedaan op toneelschool in 1961. En omdat ik uh, eigenlijk uh, aan uitstaatjes vroeg van... Uh, is, niet eens, uh, is het niet eens tijd <laughs> dat er een andere raadgever komt... Oh, ja? waarop hij zei van, ja joh, gaan we mee, we gaan uh, kijken waar we dit jaar naartoe gaan. En dat was 1986, dat was zo gepiept. Ik heb niet eens auditie hoeven doen. Uh -huh. We gaan even luisteren. Aardstaartjes. Sinterklaas? Wat hoor ik? Sinterklaas, hoort u mij? Uit, ja, uit, ja. Gelukkig dat je er ook weer bent. Ja, zitten al die kinderen van Nederland daar ook bij jou? Nou, bijna allemaal. Ik kom gauw bij jullie, jongens. Fijn, Sinterklaas. Vanavond je schoen zetten. Ja, Ik kom er Ja, We kennen aartstaartjes natuurlijk ook, vooral van Sesamstraat. Uh, u noemt hem in uw boek uh, uw grote inspirator in de Klaazologie. Nou ja, dat is een woord van de uitgever. Klaasologie, ja. ja. Maar dat Aart had een grote invloed op uw uh, functioneren uh, voor de Sint. uitstaartjes is de godfather van de nieuwe jeugdtelevisie... Ja. met Straatmaker op Zee, J.J. de Bom, Zeesumstraat, straat. Wat Klokhuis. heeft hij u geleerd? Hij heeft geleerd om... Uh, uh, op momenten van conflict tussen kinderen en ouderen... of dat nou... Autoriteiten zijn of ouders zijn. Dus, uh, zoveel mogelijk de kant van het kind te kiezen. Ja, want niet dat kwam u je natuurlijk vindt. wel tegen. Maar, he, want u, u kwam wel conflicten tegen. Ja, dat ouders u. zeiden tegen u, ik dat ook in uw boek. Ja. Mijn kind wil niet eten, die, die eet zijn bordje niet leeg. Ja, en dan Kunt u het, even helpen, Sinterklaas? Ja, en dat, en dat weigert Sinterklaas. Want Sinterklaas is geen chantagemiddel. En dat heb ik dus 25 jaar lang geprobeerd. Maar en hoe ging u daarmee? En dat gaat, nou ja, eh, baldadig. U, u, u kiest de kant baldadig, van het kind, zeg zegt je tegen dat kind, van kan je moeder eigenlijk wel een beetje koken. Ja. Maar, uh, maar dat, dat, dat is niet de, es de essentie is dat als je de kant van de ouders kiest, of van de burgemeester... of van de autoriteiten of van de politie, euh, dan kies je automatisch tegen het kind. En dan worden kinderen bang. En als je nou één ding niet wil om een feest, is het dat de kinderen bang zijn. Hm. En kinderen zijn toch al een beetje bang. Ja, want maar... u kunt ze ook meenemen in de zak naar Spanje, hè? Nou, dat heb, heeft mijn voorganger eigenlijk al niet meer gedaan, zal ik maar zeggen. Ah. Die, heeft, die, heeft, die heeft ceremonieel de zak overboord gemieterd in het jaar 80. Ja. Wij dus, werden vroeger meegenomen. in zak, maar, uh, En? Wat vond je ervan? Nou, ik ben nooit meegenomen. Oh, Gelukkig. Maar ah. dat was standaard praktijk, toch? Als je stout was, dan uh, nam Sinterklaas met... je mee. Maar dat is vandaag de dag. Dat is over, je ja. ja, De roe is ook een beetje uit. Kinderen weten volgens mij niet eens meer precies wat een roe nou, is. Nou, dan hebben we dat bereikt. Ja. Goed. Aardstaartjes uh, hangt aan de lijn. Goedemiddag, meneer Staartjes. Zeker. Goedemiddag. Ja, hoe, hoe, uh, uh, laat ik vragen, mist u Bram van de Vlucht al een beetje? Ja, tuurlijk. Ach, Tuurlijk. Het hele. wel elf maanden per jaar miste ik dat. Heeft, heeft u hem zien groeien in zijn rol. in, in die 25 jaar voor televisie? Uh, ja, hij is ouder en wijzer geworden. <lacht> Net als jij? Ja. ja, ja. Uh, ja. Waarom dacht u van. hé, hey, uh, in, in, in 1986 was dat, hè? Van ja. dit, de, deze man is geknipt voor deze functie. Ja, dat was hij gewoon. En. en uh, ja, ik ken niet zoveel mensen, dus uh, ik ken de brand van de toneelschool. Dus het was een beetje armoede, uh, begrijp ik. Yeah. Uh, ja, dat kan wel, maar ja. Dat, op zo'n moment, toen... toen in die tijd wat, ja, telde dat allemaal niet zo, dat was een andere tijd, dat ja. was makkelijker. 25 intochten samen gedaan? Welke nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Heeft... ik heb er minder gedaan. Oh, okay. ik, nou uh, ja, Bram van de, de vlucht, vlucht heeft er dan 25 uh, gedaan. 81, wat, uh, nee, wat zeg ik, 2001. Nee. Ja, ja, want... Hij heeft, ja, heeft er wel 30 gedaan, maar hij is eerder begonnen. Hè? Ja, ja, ja. En ja. Aart u was natuurlijk speciaal verslaggever ook dan, hè? Ja, ja, ja, ja. Welke intocht staat u nog het meeste bij met Van de Vlucht? Schoonhoven. Ja, dat is nog recent, of niet? Nee, nee, dat, oh. was, het, dat was 1987. Ik kan het zeg maar ook. Wat was er bijzonder aan Schoonhoven? Nou, dat we boerenkool aten. En uh, die burgemeester was zo leuk. En toen heb ik nog geroepen, oh, die, wat een leuke burgemeester gaat volgend jaar weer heen. <lacht> en, uh, ja, dat werd je niet <lacht> en, in dank afgenomen. Maar dat was, was ja, een leuk, overzichtelijk stadje. <lacht> en, uh, en, nou ja, ik vind die dingen heel leuk als ze gewoon boerenkool eten. Of uh, later in Seesomstraat als de Sint in het, uh, in het nest van Pino gaat liggen om een verhaaltje voor te lezen. Ja. Dat, dat vind ik leuk. Dus alles wat, wat autoriteit is moet je een beetje tussen tuss haakjes zetten. Komt het dit jaar goed met Sinterklaas in Seesomstraat? Want vorig jaar werd hij verdrongen hè, door de commissie De Wit met een live uitzending die ja, langer doorliep. Zo, zie je, zo, zie, je, zo nee. zie je, Dit jaar komt wat, het goed, meneer Staartjes? van die commissie? Dit. Nee, ik dat nooit dat <laughs> Ik vond trouwens de leukste intocht Maastricht. Dat was het afscheid van uitstaatjes ja. ja. En er waren zoveel cameraploegen om uitstaatjes te te registreren... dat de cameraploeg van de intocht... Als een, die, die konden geen plaatjes maken. Nee. Dus dat was, dat was de intocht van Staartjes. Was ja, dat. Was en niet van Sinterkant. Be bedankt uitstaartjes Staartjes uh, voor deze reactie even in uh, Dit is de dag. Tot u niet. En, en, Doe de groeten aan de, de raadgever. Ja, ja raadgever dat, jongen, van de vlucht. We zien elkaar weer. Sinterklaas is uh, niet, uh, niet altijd onomstreden geweest. Uh, bijvoorbeeld uh, het kruis op de meter. Uw Sint had dat toch ook? Ja, nee, Sinterklaas is van oorsprong een katholieke bischop. En ja. daar komen uit de, uit de legendes en de goede daden van de heilige Nicolaas van Myra... komt het hele Sinterklaascultuur, de hele Sinterklaasvolklore komt daar voort. Dus uh, het verwijst naar die katholieke bischop. Maar verder uh, ziet hij er helemaal niet meer zo uit. En ik probeer ook alles te doen om hem, uh, om hem uh, meer kindervriend dan uh, bischop... of, of plaatsvervanger van uh, onze lieve Heer te maken. En dan is er natuurlijk de discussie... Rond Zwarte Piet. En ik las een leuke passage in uw boek. Toen u in Zuid-Afrika was. Ja. Met Zwarte Piet. Ja, tussen ja. de donkere bevolking. Ja. Dat, dat was wel een grappig verhaal. Dat was, dat was uh, Zwarte Piet. Die, uh, wiens raadgever Piet van der Pas was. Dus een dubbele Piet. Ja. En, um, en die was in gesprek met een zwarte Afrikaan. En, uh, en, en, en toen zei Piet: Van ja, nee, maar I'm. I'm, I'm, I'm Paint it, it's not real, I'm painted. <laughs> ik ben geweest. Waarop deze man uh, uh, spontaan riep van... They should do death with all white men. <laughs> ja. En dat was fantastisch. Maar er is geen sprake van dat er Afrikanen zich nee. gediscrimineerd voelden. of zo. Die zagen wel dat wij carnavalsfiguren kind of waren. Betekent dat ook dat, die, dat u die discussie in Nederland dan niet helemaal begrijpt? Nee, ik begrijp alles, maar ik vind het niet terecht. Ja. Het boek is prachtig. Uh, leuke verhalen, anekdotes, foto's. Dit is een van uw favorieten, hè? droombeeld. Ik ja, even dat is een, een hele de... oude Sinterklaas. Ik weet niet Met, of je het een de kan krijgen. Ik, ik geloof uit krijgen. de jaren 50 of zo. En daaruit blijkt zoveel vertrouwen en liefde. En, en, en, en, en dat is eigenlijk een, een, een, een voorbeeld van... Uh, ja, dat de Sinterklaas is een kindervriend is. Ja. Voor wie en, is het boek bedoeld? Ja, voor mensen die in Sinterklaas geloven. En, maar dan vooral boven de leeftijd van acht jaar. Nou, uw, uw afscheid. Ik begrijp wat uh, ik bedoel. Want een heleboel grote mensen uh, geloven in Sinterklaas. Uw Net afscheid was definitief of bent u nog wel eens ik, uh, Sint? Ik, ik geef nog wel eens een keer goede raad, maar niet meer op televisie. Een beetje achter de schermen bij de mensen thuis. <laughs> maar dat dan? is het Sinterklaasfeest, toch? Ja. Bij de mensen thuis. Mensen groot, klein, oud en jong. Ja, Want zijn baard heeft u ook gewoon thuis hangen, waar u dan in kruipt. Uh, nee, die hangt bij de grimeuzen. Hmm. Nou, nu heb ik echt teveel <laughs> verteld. Dankjewel. Sinterklaas, Sinterklaas bestaat. Het boek ligt uh, sinds deze week in de boekhandel. Nou, hartelijk bedankt, Jeroen en Thijs. Na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we praten met hersenonderzoeker onderzoeker André Aleman over het seniorenbrein. En de wereldband bestaat tien jaar. Maar eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal. Als Nederland zich zou terugtrekken uit de JSF... levert dat vooral onzekerheden op, dat zegt de Rekenkamer. Als het kabinet zijn plannen doorzet, is er niet genoeg geld. Maar als er wordt besloten om te stoppen... betekent dat waarschijnlijk dat de F-16 langer gebruikt moet worden... tegen oplopende kosten en minder inzetbaarheid, zegt de Rekenkamer. De Tweede Kamer gaat akkoord met de versoepeling van de winkeltijdenwet. En daarin wordt geregeld dat gemeenten voortaan zelf bepalen... of en wanneer ze koopzondagen instellen. De initiatiefwet van D66 en GroenLinks wordt ook door de beoogde coalitiepartijen, VVD en PVDA, gesteund. En het Israëlische leger zegt dat vanochtend vanuit de Gazastrook... bijna 70 raketten en mortiergranaten op het zuiden van Israël zijn afgevuurd. Bij beschietingen van Israël op Gaza zijn afgelopen twee dagen vier Palestijnen omgekomen. Bij het geweld zijn een onbekend aantal Palestijnen en Israëliërs gewond geraakt.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 ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. Nou, u hoort het al in het nieuws. Problemen op de A7, Groningen richting Heerenveen. De weg is daar nog altijd dicht bij Boerakker door die uitgebrande bus. Tussen Hoogkerk en Boerakker staat 5 kilometer file. Het gaat al wel zeker een uur duren het opruimen van de restanten van die bus. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij best 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag hier op Radio 1. Met onder andere Bram van der Vlucht. Uh, hij uh, praat over zijn tijd met Sinterklaas, de Sinterklaas van Nederland. Hersenonderzoeker André Aleman over het seniorenbrein. En de leden van de Wereldband zijn echte duizendpoten, Want ze bespelen met z'n vijven maar liefst honderd instrumenten. En ze bestaan ook nog eens tien jaar. En de vraag is dan ook, kan bijvoorbeeld schuurpapier... opeens een muziekinstrument zijn, Rogier Borsman. Ja, het kan zomaar. Ik heb het bij me. Moet dat nu? Later. Hou hem even vast als cliffhanger. En Ethicus Marine C bespreekt de valkuilen voor machtige mensen... zoals Lance Armstrong, maar ook voor bestuurders in alle soorten en maten... zoals in Nederland. En u kunt reageren op deze uitzending via Twitter. Gebruik dan hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. We gaan eerst even naar Den Haag. Daar is uh, verslaggever Wilco Boom. Die is bij de persconferentie geweest van de Algemene Rekenkamer... over de toekomst van de JSF. Ja, Wilco, er waren al wat dingen uitgelekt hè, vanmorgen. Namelijk dat het duurder is om te stoppen dan om ermee door te gaan. Worden jij nog verrassende dingen tijdens die presentatie? Nou ja, wat mij heel erg opvalt in de toelichting... van uh, de president van de Rekenkamer, Saskia Stuiveling... is dat wat er ook gebeurt met de JSF... het is hoe dan ook een enorm probleem. Uh, als je het nagaat, uh, het kabinet ging lange tijd uit van 85 toestellen. Die kosten 8 miljard. En er er is maar 4 miljard beschikbaar. Nou, inmiddels rekent het kabinet met 68 toestellen. Kost 6,5 miljard. Dat is er dus ook niet. En, um Uiteindelijk, als, uh, als, als er gekeken wordt naar het budget wat er nu is, ruim 4 miljard... dan kunnen er hooguit uh, circa 40 toestellen worden gekocht. Ja, en dat heeft dan weer, volgens Tuiveling enorme gevolgen... voor de huidige defensiestrategie. Want als je maar 40 luchtmachttoestellen, 40 straaljagers tot je beschikking hebt... Dan, kun je, dan moet je een hele andere strategie ontwikkelen... dan wanneer je er 68 hebt of 85 of nog veel meer. Dus linksom of rechtsom is uh, de aanschaf voor de JSF... een groot probleem voor defensie, voor de krijgsmacht. Maar ook de keuze voor andere toestellen is heel erg ingewikkeld. Want drie mogelijke opties, of drie opties, die zijn nog in ontwikkeling. Het gaat om Europese toestellen, bijvoorbeeld Saab. Die zijn allemaal nog in ontwikkeling. Dus daarvoor kiezen betekent grote onzekerheden. Nou, dan zijn er nog twee andere opties, Amerikaanse toestellen. Maar die voldoen weer helemaal niet aan de eisen van... Uh, die Defensie aan een nieuw toestel stelt. Dus um, de onderhandelaars voor de formatie die nu bezig zijn en uh, die naar verwachting binnen een beperkt aantal dagen uh, met een resultaat komen, die moeten die knoop gaan doorhakken. En uh, het is er in elk geval niet eenvoudiger op geworden. Nee. Even Voor mijn begrip, wij hadden hier gehoord dat er 56 toestellen besteld gaan worden. Jij zegt er zijn er maar 40. Uh, nee, de minister heeft in zijn reactie op het rapport van de Rekenkamer gezegd dat hij vindt dat 56 toestellen genoeg is. Maar ook voor die 56 toestellen is er helemaal geen geld, concludeert reken, eh, rekenkamer-president Stuiveling. Volgens haar berekeningen, volgens de berekeningen van de rekenkamer, is er hooguit in het huidige defensiebudget geldt voor circa 40 toestellen... en dus ook niet voor de 56 waar Hans Hille nu mee komt. Oké, okay, we hadden eerder de wens uitgesproken dat dit debat nou eindelijk zou verstommen... maar als ik jou zo hoor, gaat dat nog lang niet gebeuren. Dat gaat nog lang niet gebeuren, <lacht> behalve als ze dus aan de, aan de onderhandelingstafel... voor het nieuwe kabinet besluiten om nu voor eens en voor altijd die knoop door te hakken. Dat kan natuurlijk wel, want uh, Stuiveling waarschuwt ook... Uh, als het kabinet kiest, als de nieuwe coalitie kiest voor de JSF... moeten ze wel uiterlijk in 2015 bestellen. Want anders dan, uh, moeten we, schuiven we achteraan in de rij en dan wordt het alleen maar duurder. Oké, okay, Wilco Boom, dankjewel. We gaan praten met uh, Rogier Borstman van De Wereldband. Welkom uh, nogmaals, Rogier. Vanaf afgelopen vrijdag uh, staan jullie in de theaters met Playground. Klopt. Jullie gaan maar liefst 70 theaters aandoen. Playground, ja speeltuin hè, betekent het zo'n ja, beetje. En, da en dat is het ook op het podium. Het is zo. We hebben eigenlijk bedachten we van de week... zo'n beetje onze repetitieruimte nagebouwd op toneel. Uh, dat is wel onze speeltuin. Een beetje een inkopper om te zeggen. Maar uh, het, is, het zijn heel veel instrumenten, heel veel spullen. Uh, veel gebaseerd op herinneringen van vroeger... Uh, veel gebaseerd op trapveldjes die je in de omgeving ziet en uh, dat soort zaken. En ja. daar uh, hebben we honderd instrumenten neergezet en nog wat andere spullen waar je muziek mee kan maken. En dan gaan we op los. Want jullie uh, maken gebruik van de meest uiteenlopende voorwerpen uh, die jullie bombarderen tot muziekinstrument. We hadden het aan de kop van de uitzending uh, van het tweede deel over schuurpapier. Ja. Dat heb je toevallig bij je? Of... Heel toevallig. <laughs> pak er eens bij, want dan ben ik toch wel benieuwd hoe dat klinkt uh, ja. en of daar muziek uitkomt. En dan pak je er een soort kale bars ja, bij, je, niet? de niet alleen schuub. Nee, sorry, hebt ik, bij ja. die, die, die, gaat, die, die pak ik zo nog even erbij. Maar ik, daar zal ik hier even mee beginnen. Want we hebben in de voorstelling zit een trein. Ja. En die, die start een beetje op. Ja. I desulado tengo porpa. Du otro lado Ja ela les a Olivia Um trio de amor complexo A Olivia Não quer saber A quem o seu coração Ela vai entregar Pai E brutos você pegar Até a Olivia decidir Com quem ela vai ficar Um trio De amor Pode virar een immense deelschuld. Ik nog Nou ja, zo gaat het door. Ja, er lang uh, geen schuurpapier meer. <laughs> Twee leden van de Wereldband. Normaal zijn jullie met z'n vijven, hè? Dat ja, Klopt, ja. ja. In welke taal zong je overigens? Dit was Portugees, maar Braziliaans-Portugees. Ja. Uh, en uh, ik heb waarschijnlijk heel veel tekstfouten gemaakt. Maar uh, dat komt... hoort dat niemand. Dat, is, uh, dat, klopt. dat klopt fantastisch. Ja, ja klaarstaan ding, klaarstaan dat mag je niet zeggen. <laughs> Geheimen moet je bewaard. Wereldband. B waarom Wereldband? De, de titel van jullie groep. Ja, wij zijn, dat, die titel die is een beetje door een een, een, een, een, een Grap of fout ontstaan, dat weten we niet zeker meer. Maar het allereerste optreden dat wij deden op Vlieland... daarmee hebben mensen ons die naam gegeven. En die hebben we maar gehouden. Hij is zo uh, uh, pretentieus belachelijk... dat ze dat maar dachten, nou, maar goed, waarom niet? Als je eigenlijk... al in het Braziliaans-Portugees zingt... Ja. misschien nog wel in andere talen... en uh, ja, ja. ook instrumenten en voorwerpen van over de hele wereld natuurlijk. Ja, dat klopt wel. Dat schuurpapier. Het, dat, ja. Schuurpapier ook natuurlijk. Dat is dan Nederland, hè? Dat is het Nederland. Ja, ik weet nou, niet. nou nee. waar, zou het, waar zou het begonnen zijn? Ik ergens in Azië. Ja, nou, dit zeker. Ja. Ja, dit is zeker uh, in de Azië. Maar, maar... Om het nog verwarrender te maken, wereldband schrijf je weer met twee trema's op de E. De ja, dat vonden e e we leuk. Dat doen oh, dat... we eigenlijk nu voor het eerst. Dat vonden we heel leuk eruit zien. Ja. Spreekt het je ook met... anders uit dan? Wereldband? Nee, maar uh, wereldband is in ieder geval goed wereld. Ja, het is eigenlijk meer voor het zicht. Maar om meer het internationale karakter nog wel eens te benadrukken. Beetje. En het spelen met taal en met woordjes en met grappen en met instrumenten ja. en met dingen. Dat zit heel erg in ons karakter. Dus, uh, ja. En als je een Braziliaans fouten maakt, dan kan je toch in het Nederlands ook een fouten maken? Ja. Dat bedoel ik. Zo is dat dan van de vlucht. Ja Rogier, jullie staan dus op het podium. Uh, is dat helemaal gescript? Is daar gewoon een outline voor die avond? Of zeg je nou, er zit toch gewoon een stukje improvisatie nog tussen? Nou, er zitten, wij, wij werken nu met Dieter Stiel Groenens onze regisseur. En, en het is wel zo, we zijn nu nog in de try-out fase. Dus er zijn nog wel mogelijkheden om dingen te veranderen... en scènes op andere plaatsen te zetten, of weet ik het. Maar als het uiteindelijk klaar is, dan is er nog maar een kleine marge. Laten we zeggen... 10% van de avond. Mm -hmm. En dat is dan in solo's of in elkaar uitdagen... Uh, om een grap uit te halen... of een ding te doen, of weet ik het. Maar we zijn, we, je moet zo op elkaar ingespeeld zijn. Uh, het is twee keer een uur. Uh, twee keer ruim een uur zelfs. En het en er de, de gaan zoveel instrumenten doorheen... en er worden zoveel capriolen uitgehaald... dat als je niet op elkaar kunt vertrouwen... dan gaan de dingen mis. Dat ja. gebeurt ook wel eens. Ja. En dan besluiten we om dat nog maar eens een keer wat extra te repeteren. Want... Uh, anders gaan de instrumenten kapot of bezeren mensen zich. Ja. Uh, trapezes, trampolines en dingen, dat dingen. Er gaan veel instrumenten doorheen, zeg je. Ja. Hoeveel? Nou, deze show zal inderdaad zo 90 of 100 zijn. Zoiets denk ik. Dat is dan deze show. Vorige show waren het er zeker 100. En, uh, dus we zitten wel altijd zo'n beetje rond dat, rond dat aantal. En dat varieert dan inderdaad van... Nou, bijvoorbeeld net al we dan schuurpapier. Ja. Dat is dan niet traditioneel instrument. Maar nee. die oedo, die faas, is dan weer wel een... Uh, dus een combinatie van echte instrumenten, die ukulele werd gebruikt. Uh, ja, dit met... was dan een kavekine, maar het oh, nou, ja. lijkt inderdaad dan weer... zo. Dus nee, maakt niet uit jij. Denk ik heb als kind op ukulele gespeeld. Maar ik denk, zeg het toch? Ja. Maar, maar die niet-traditionele instrumenten, ja. uh, zijn die betrouwbaar? Ik bedoel, je gebruikt ze anders dan je zou moeten gebruiken misschien? Uh, nou, met schuurpapier kun je weinig misdoen. Alhoewel, dit wat harder is dan wat... Ja, is maar klaar. goed, dat is veelvuldig verkrijgbaar. Maar wij kwamen bijvoorbeeld laatst uh, toen ik was aan het schrijven... en toen wilde ik wat ontspannend materiaal hebben op de plek... waar ik uh, muziek, gewoon iets om ook een beetje de gedachten te verzetten... had ik stuiterballen gekocht. En uiteindelijk werd dat een stuk. Dat doen we in de show ook met stuiterballen, een heel ritmisch ding... Dat was helemaal te gek, maar dan komen we erachter... dat de stuiterballen die ik gekocht had uh, uh, bij die winkel... dat die niet meer te krijgen zijn. En ze zijn verdwenen en, natuurlijk. Ja, en, en dan, dan krijg je andere maten en andere hm. stuitervarianten... en dingen en randjes erop. En dat gaat helemaal mis, dus we zijn heel druk op zoek daarnaar. Kunnen jullie ervan leven? Ja, ja, wij, wij zijn een, uh, een, een gezelschap dat, dat hier uh, heel druk mee is. En die 70 keer spelen is, is dan deze tour. Maar dan gaat f, f, volgend seizoen gaat weer in reprise en nog veel andere dingen. Het is natuurlijk een rare tijd, wil ik niet te veel aansnijden. Maar wij zijn een niet gesubsidieerd gezelschap. Dus... Ja. Daar zou ik trots op zijn, toch? Jazeker. Ja. Waarom wil wij zijn je dat heel... niet aansnijden dan? Nee, nee, nou, ik wil op zich niet te veel nadruk leggen op dat het een zware tijd is. Ik bedoel, ja, oh, het is, niet, het, ja, het theater is te mooi om de hele tijd bij stil te staan hoe moeilijk het is. En jullie is... zijn met z'n vijven? Wij zijn met z'n vijf en, en heel, van leven. Ja, en al, en heel veel techniek natuurlijk ook nog hè, dat Maar die, die huur je al... in per keer waarschijnlijk. Uh, ja, die gaan mee met de tour, die zitten, dat is een vast onderdeel, die zijn zo ingespeeld uh, op cues en op dingen, dus dat hoort <middell> een vast onderdeel, in. Ja. Uh, Bram van mag de Vlucht? Ik, ik dat zeker, maar, ja. Ik, ik hoor je amper snel iets zeggen over trapezes, ja. doen we ook acrobatiek? Ja, met er zitten, ja, zo. zeker, ja, ja, er wordt, er, er wordt nu uh, Schubert op een trampoline en een trapeze gezongen, uh, de erl dat is toch een keer leuk om dat te doen. Uh, uh, uh, waarom niet? <laughs> ja, ja. Doet een beetje denken aan de Ashley Brothers ook, ja. heb je daar iets van weg? De Ashton Brothers. Ashton. Ashton. Ja, Ashton Brothers. Brothers. Ja. Ja. Nou, dat zijn goede vrienden van ons. Oké, okay, leuk. Uh, ja, ja, zeker. Ja, ja. Nog even voor nu, want na praten we nog heel even door. Ja. Wat is het meest opmerkelijk gebruiksvoorwerp waar je wel eens muziek uit hebt gehaald? Bekertjes hebben we bijvoorbeeld gedaan, van die koffiebekertjes, van die plastic koffiebekertjes. Uh, ja, die, die, die daar staan? Ja, okay. dit, soort, dit soort geluidjes en draaien en dingen, weet ik het. En handschoenen, keukenhandschoenen hebben we dingen meegedaan. Oh ja. Uh, Ziekenhuisbedden, ook al een keer. Natuurlijk. Oh ja, ja. Nee, dat nee, is heel, heel, heel leuk. Oké, Rogier Borsman van WereldBen. Dankjewel voor nu. Eh, straks meer. <laughs>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 14 minuten voor 3B. Dit is de dag. Eric Clapton was dat met Change the World. André Aleman, u heeft een boek geschreven over het seniorenbrein. Dat heet ook zo. U bent zelf nog heel jong. Van waar deze fascinatie? Um, dat kwam eigenlijk uh, tijdens mijn studie had ik veel interesse... in de interactie tussen hormonen en de hersenen. Dus de invloed van hormonen op je denken en op je geheugen. En toen kwam ik uh, met een afstudeeronderzoek in aanraking met een internist... in het uh, UMC Utrecht, dokter Hans Kopperschaar. En hij deed onderzoek naar groeihormonen bij oudere mensen... Uh, dat gaat omlaag. Als je ouder wordt, gaat het gewoon heel geleidelijk omlaag. Je hebt steeds minder groeihormonen in je lijf. En uh, wij hebben dat onderzocht of dat ook met je cognitie te maken heeft, dus met je denkvermogen. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. En toen dacht u, dat is een boek? Toen dacht ik, dat is een interessant onderwerp. En uh, we zijn dus in de loop der jaren ben ik bij meer van die onderzoeken betrokken geweest. Zelf heb ik vooral veel onderzoek met psychiatrische stoornissen gedaan. Maar langs de zijrein ben ik steeds ook betrokken geweest bij onderzoek bij oudere mensen. In Utrecht en nou in Groningen zijn we bezig met een onderzoek bij uh, milde cognitieve stoornis, wordt dat genoemd, MCI, op zijn Engels afgekort. En dat is een voorstadium van Alzheimer, dus mensen die heel vergeetachtig beginnen te worden. Die gaan we nu in de hersenscanner leggen om te kijken of we op grond van de hersenscans misschien iets kunnen zeggen over het verloop. Want niet iedereen van die mensen krijgt echt Alzheimer, dus ongeveer oh ja. al de helft. Oh ja. Het staat vol met opmerkelijke feitjes. Dit boek, wat sprong er voor uzelf uit? Neem aan dat het voor uzelf ook een zoektocht is, zo'n boek? Wat zegt u, waarvan zegt u van nou, dat vond ik zelf echt zo verrassend? Wat ik heel verrassend vond is dat uh, lichaamsbeweging, de dus sporten... dat daardoor je hersenen, als je ouder bent, dus bij mensen van 70 is dat onderzocht... Uh, dat je echt meer grijze stof krijgt door bijvoorbeeld een jaar lang elke week te sporten. En grijze stof is? Grijze stof zijn hersencellen. Dat zijn hersencellen. En die nemen af, dus uh, normaal gesproken krimpt dat ongeveer met 1% in, in zo'n jaar of in twee jaar nee, tijd. Ja, ja vrouw, dat wel is, vond he? u mag zich zorgen. Nee, maar ik maak me niet de minste zorgen, want ik ben 78 ja. en ik heb nog nooit gesport... Maar ik begrijp ook niet wat u zegt. <laughs> dus dat bewijst uh, dat ja. zijn stellingen. <laughs> ja, maar dat, als je 60 bent mag je ook beginnen. Hè? Dat, ja. Het is niet zo dat je je hele leven moet, stop, moet sporten. Sorry. Nou, dat is wel beter. Dus hoe eerder je begint, hoe beter. Ja, dat maar je wel. Kunt, het heeft nog steeds zin om op je 65ste of op je 70ste te beginnen. Nou, ja. rustig opbouwen hoor. Rustig opbouwen <laughs> Niet ineens sporten, dat is dan weer niet goed. Laten we even luisteren naar een aantal fragmenten over bejaarden en hersenen. Ik heb in een uh, onderzoek gelezen dat. Uh, Ieder jaar steeds meer dementen waarkomen. Ja, dat zal wel een bende geven. Het, uh, ja, je kan alles niet meer zo snel zoals het eerder allemaal ging. Uh. Dat het iedere 20 jaar verdubbelt. Ik zelf kan niet meer lezen. En, uh, ik kan de woorden nog wel lezen, maar ik begrijp niet meer wat er staat. En in de biljartspot uh, noemen ze dat met een heel mooi woord. Uh. Er is een heel mooi woord voor. Keer zeggen. U had het over die geheugenpolie. Hoe kom je daar terecht? Dat kan ik u wel vertellen. Maar ja, er waren een aantal uh, echte fragmenten, een aantal fragmenten van de collega's van Draadstaal. Uh, en dat geeft wel het beeld een beetje. Ja, dat is het beeld van een deel van de mensen... waar de, de mentale vermogens echt heel hard achteruit gaan of zijn gegaan. Er zijn ook veel mensen van de jaren 60, 70... die zelf vinden dat hun geheugen slechter is. Maar als je het dan onderzoekt, valt het hard mee. En het is meer omdat ze toeschrijven aan het verouderen. Ze hebben dezelfde problemen die jonge mensen ook kunnen hebben... dat je af en toe je autosleutels kwijt bent of het naam vergeet. Uh, maar dat schrijven ze dan toe aan ouder worden. Terwijl ze dat vroeger niet deden? Dat deden ze vroeger ook. Dus daarom is het heel belangrijk als iemand zich zorgen maakt over zijn geheugen... dat ook een partner bijvoorbeeld of iemand die de persoon goed kent... dat ook van mening is. Ja precies. Want dus die het weet van ja, dat gaat altijd al. Of ja. van nee, dit is echt uh, nieuw. Uh, vindt de weg niet meer uh, in de stad en dit hebben we nog nooit meegemaakt. Nee. En dan? U schrijft in het boek dat het al op je twintigste begint. Dus iedereen die dacht, dit gaat niet over mij, die zit ernaast. Iedereen boven de twintig oh. zit er dan naast, inderdaad. Uh, ja, dus het lijkt erop dat zo rond je twintigste, tussen de twintig en vijfentwintig... je mentale vermogens op een hoogtepunt zijn. En daarna afnemen, maar dan heb ik het over je snelheid van denken bijvoorbeeld. Of over het geheugen, het onthouden van nieuwe informatie. Maar ik heb het dan niet over bijvoorbeeld wereldkennis. Want die neemt toe tot je tachtigste. En die blijft ook toenemen? Blijft toenemen. Ja. Wat, wat is wereldkennis precies? Een soort wereldkennis van hoe de wereld in elkaar zit. Oh ja. um, maar dus gewoon ook... je, je ervaring, de, de, de plaatsen heeft... waar je geweest bent, letterlijk. Ja, het heeft met ervaring te maken. Hoe je een hypotheek afsluit, bijvoorbeeld, weet een 40-jarige doorgaans beter dan een 20-jarige. Het heeft puur met ervaring uiteraard te maken. Um, en wat ook verbetert, is emotionele stabiliteit. Dus hoe ouder je wordt, hoe emotioneel stabieler. En je ziet dus ook dat oudere mensen, zeg boven de 40, 50, al minder risico hebben op psychiatrische stoornissen. En ook uh, vriendelijker zijn, schrijft u. Ze zijn ook vriendelijker, dat klopt. Dat is een persoonlijkheidstrek. Um, hoe ouder je bent, hoe vriendelijker je wordt. Vriendelijker je wordt. In het algemeen dan, hè, denk ik. Is dat dan zacht aard? Bedoel je dan zachtaardiger? Niet kijk, Maurin C. Ja, nee, ja. Maurin. Wat, wat bedoel je met vriendelijk? Want... Nou, het wordt meer, meer bedoeld van als je bij een bushalte staat... met iemand die je helemaal niet kent en je knoopt een praatje aan... dan zijn ouderen gemiddeld vriendelijker, dus ze zijn aardiger tegen je... en dan kun je gewoon nog een gemoedelijk praatje mee houden... dan een jongere iemand okay. die iets, ietsje gestrester of krampachtiger ja, zou kunnen het, zijn. hoeft natuurlijk niet bij iedereen zo te zijn. Maar. Oude mensen met hele korte, korte lontjes, daar gooi je niet vaak. Nee, ik denk dat dat minder, minder voorkomt. En ze zijn ook minder humeurig, wat uh, opvallend is. Want heel veel mensen denken toch bij ouderen dat ze vaker klagen en uh, zeuren. En uit onderzoek blijkt dat niet het geval. Zelfs al hebben ze meer lichamelijke klachten... zeuren ze er minder over dan jongeren die lichamelijke klachten hebben. Oké. Okay. Je schrijft ook dat vanaf je zestigste wordt je hersenen echt minder. Hè? Dan neemt het af, de omvang. Ja, dus het gewicht neemt met 10% af tot het dachtigste. Maar ook uh, het volume. En men dacht vroeger uh, dat, het, dat hersencellen afsterven... En dat blijkt dus niet het geval te zijn. Ze krimpen alleen. En dat is uh, hoopvol, zou je kunnen zeggen. Want het blijkt dat een gekrompen hersencel die functioneert gewoon iets minder goed. Maar die kan zijn functie weer terugkrijgen. Dus juist dat sporten en ook mentaal bezig zijn... Uh, dat was dus die vergroting die je dan meet... Uh, is gewoon dat die hersencellen weer minder, minder gekrompen zijn. Kan je dat uitleggen, hoe die cel dan toch weer iets, iets uitdijt door sporten? Ja, dat is niet exact allemaal bekend. Maar wat wel bekend is, is dat door het sporten... er groeifactoren in je lichaam loskomen. Het zijn gewoon natuurlijke stoffen. En die beïnvloeden je hersenen, die herstellen als het ware uh, zenuwcellen. Dus het zijn groeifactoren die kinderen ook hebben, het groeihormoon zeg maar. Uh, en dat wordt door sporten kortstondig uh, hoger in je lichaam. Ja, dus als je veel sport kan je gewoon weer slimmer worden na je zestigste. Kortstondig. Het helpt je om weer sneller te kunnen denken en, en je geheugen intact te houden. Ja. Ja. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Niet heel sterk, maar vrouwen hebben wel uh, door de overgang iets meer klachten... dan tijdens de overgang met geheugen. Dat heeft te maken met het, uh, het hormoon, uh, de oestrogenen die dan stoppen... Anderzijds is het zo dat mannen, en dat is minder bekend... Um, ook een soort overgang hebben. Het is ook minder uh, heftig of minder sterk dan bij vrouwen. Maar de testosteron neemt af. En uiteraard hebben ze ook met de groeihormoon te maken dat afneemt. Wat ook bij vrouwen afneemt. Um, en die hormonen hebben invloed op het cognitief functioneren. En we hebben onderzocht, ook in Utrecht... Um, of toediening van zulke hormonen, bijvoorbeeld testosteron bij oudere mannen... of dat hun geheugen verbetert. En dat was helaas niet het geval. Ai, dus dat helpt dan niet? Dat hielp niet. Nee. Niet voor het geheugen in ieder geval. Niet voor de geugen. Voor de potentie. Ja, je wordt wel wat sterker ook in de spieren, ja. maar voor de mentale functies uh, Ik kies het voor niet. het eerste. En je hebt toch altijd ah. risico's dat uh, de, bijvoorbeeld een bepaalde vormen van kanker kunnen, kunnen het risico erop kan groter worden als je hormonen slikt. Dus vandaar dat het uh, waarschijnlijk toch beter is om het niet te doen. Om dat niet te doen. Uh, nee. te doen. Nee. En, ja, sorry, Marie. Gebruiken, gebruiken oude mensen niet ook gewoon hun geheugen minder? Dus meet je ook niet gewoon een, dat ze gewoon het ja, niet meer gebruiken, dus dat het minder goed is daardoor? Ik denk het wel, uh, want je ziet uh, bij denksnelheid bijvoorbeeld... dat gaat het snelste en het hardste achteruit vanaf je twintigste tot je tachtigste. En dat is gewoon een rechte lijn. Maar bij het geheugen zie je dat het begint af te nemen bij je twintigste... maar dat is eigenlijk maar een hele lichte afname, tot je zestigste ongeveer. En dat is, die studies zijn allemaal gedaan in de tijd dat mensen vaak rond die leeftijd... 63, 62 met pensioen gingen. En daarna zie je een veel sterkere ja. knik omlaag. Uh, ook, dus ik denk dat het wel degelijk, ook al is dat niet helemaal rechtstreeks aangetoond... te maken heeft met het feit dat mensen gestopt zijn met werken... En er is wel bewijs dat mensen die doorgaan met werken... hun mentale vermogens beter op peil houden. Nee. Dus ook voor belangrijk, ouderen... niet te veel eten. Ja. Eigenlijk iets minder dan nodig. Dat klopt. Dus als je minder calorieën iets minder binnenkrijgt dan nodig... of dan je, zeker dan wat mensen nu doen, want de meeste mensen eten te veel... Um, dan is dat beter voor je hersenen. Je leeft langer, maar ook gezonder. Ja, ja. Terwijl je te weinig eet. Dat klinkt ongezond. Ja, de vraag is of het te weinig is. Dus er zijn landen zoals in Japan waar mensen ouder worden en gezonder zijn. Um, en die eten veel minder dan wij. Ik ben er zelf ook geweest uh, een paar dagen. En um, ik, ik, ik merkte ook dat die mensen geen tussendoortjes nemen. Wij drinken koffie, er komt weer een koek bij. S'middags drinken we thee en er komt weer iets lekkers bij enzovoort. Dat doen ze helemaal niet. Ze hebben gewoon twee of drie maaltijden. En daardoor blijven ze slimmer en worden ze ouder. Ja. ja oei, dat is, dat is wel om goed over na te denken. Nog wat, wat opvallend was, positief denken en religie helpen ook. Het uh, positief denken scheelt zelfs 7,5 jaar. Ja, dat bleek uit één grote studie uit Berlijn... dat mensen die uh, rond hun twintigste, dertigste al heel positief dachten over ouder worden... dat die inderdaad later, toen ze weer uh, gevolgd werden... Um, beter ouder geworden waren. En ouder inderdaad werden ook. Dus als je er zin in hebt, dan gaat het ook beter. <laughs> ja, dat is een positief idee. Ik denk dat het komt omdat... Als, als je iemand van 70 ziet, als iemand die gewoon actief is... meedoet aan alles, uh, op de fiets stapt enzovoorts... dan doe je dat zelf ook, want dat is jouw beeld daarbij. Terwijl als je denkt van 70, 75, dan kan ik niet veel meer. Ja, ja dan, dan kan je, dan ook, je ook niet het veel meer. wordt een self-fulfilling prophecy, dus dan... Uh, Precies. Zit ook tussen de oren. Heel sterk, ja. Ja. ja. Wij kunnen niet wachten, zeggen we dan, op onze ouderdom. Want dat is dan de goede houding. Laat ja, moet er heel positief over zijn. Ja, en ik goed. denk dat het ook de feiten laten zien... dat het positiever is dan velen denken. Ja. Het staat allemaal in het seniorenbrein van André Aleman. Vanaf vandaag in de winkel, denk ik. Ja, ja. eigenlijk knikt. Ja. Ja. <laughs> het is bijna drie uur straks. Na drieën, we drieën gaan we een appeltje schillen. Daar Daarom is ook aangeschoven Evert-Jan Auweneel. Goedemiddag. goedemiddag. Waar maak jij je boos over? Nou, ik, ik moet je nooit te boos maken over dingen. Ik heb gewoon een appeltje te schillen... met een meneer die uh, beweert dat... Um, die het liefste ziet dat alle Turkse kinderen weer onderwijs in het Turks krijgen. En ik heb gewoon wat vragen. En dat uh, hij heeft ja, behoorlijk hij altijd, wat. Ja, uh, altijd en dat komt dan van alles achterwege. Blijf je toch al... wel boos te zijn? Ja. Maar hij heeft wel een stevige reus achter zich. Want de Verenigde Naties en de Europa, die hebben een verdrag uh, opgesteld. Die stelt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs in hun moedertaal. Oké. Okay. Maar goed, we hebben nogal wat talen in, ja. uh, in, uh, ja. uh, in ja. Nederland. Dus dat wordt een hele klus om dat recht te gaan handhaven. Dus ik ben benieuwd hoe die dat voor zich ziet. Het appeltje wordt uh, gescheeld door Evert-Jan Straks na drieën in. Dit is de dag, we nemen afscheid van een aantal gasten. Bram van de Vlucht, bedankt. Dankjewel. En veel succes, toch nog in december. Oh ja, het <laughs> uh, komt uh, allemaal goed met Sinterklaas. Uh, Jasper hey. van Dijk hadden we van de SP en André Aleman van het boek Seniorenbrein. Dank voor jullie komst. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.dittistag.nl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 U kunt kiezen voor een motorzaag van Stiel omdat Stiel dé pionier is in motorzagen. Of gewoon omdat kwaliteit zo lekker werkt. Stiel, sterk werk.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 Dit is Radio 1.